Dit is een podcast van NPO Radio 2 en Poont. Daar zit je dan met een mooi uitzicht over uh, Rotterdam en verre omstreken. We zitten hier, uh, Angela. Waar? In het uh, gebouw van de redactie van het AD. Het heet Central Post. Oh, dacht ik dacht dat je een rusthuis is. <laughs> ja, dat lijkt <laughs> het nu wel heel erg op, ja. Wat is hier aan de hand? Nou, corona, hè. Oh Corona, ja. Corona. Zeggen we dan als een Rotterdams. Ja. ja, nee, er, er mag hier niemand werken. En daarom zitten wij hier? En daarom zitten wij hier. Ik dacht, dat is de meest rustige uh, om... plek... waar ik die kan bedenken in Rotterdam. Ja. In ieder geval niet bij mij thuis. Dat is niet rustig. Maar je bent een, een, een nuchtere Goudse meid? Ja, uh, nou, Goudse. Ik ben geboren in Gouda. Maar nou ja. ik ben opgegroeid in Oudekerk en IJssel. Oké. Okay, nou dat is. In Gouda echt... ben ik echt alleen maar geboren. Dus nou, laat daarna... ik dan zo zeggen. Je bent van Gouda ben je naar de dijk gegaan. Juist. Uh, ja. En, en uh, daar, daar zit je dan. Um, en... en, en die, die uh, gekkigheid die ik hier allemaal tegenkom. Uh, onderweg van parkeerplaats naar, uh, naar het hoofdkantoor van het AD is echt heel bijzonder. Zijn jullie allemaal een beetje, een beetje coronabang? Of uh, wat is er aan de hand? Daar heb je toch vast ook een mening over. Maar over gek, de, uh, wat voor gekkigheid ben je tegengekomen? Ja, allemaal ja, mensen die, uh, die allemaal via lijntjes lopen. En mondkapjes. Uh, echt uh, everywhere. Ja, ik kom van de Veluwe. Dus ik probeer even te begrijpen of dit normaal is nou, of, uh... ja, Ik heb niemand met mondkapjes gezien. Dus ik zie het ik zo wel. heel veel mensen met mondkapjes bij okay. ons. Heel af en toe, eentje bij de kapper. En uh, daar moest ik gisteren wel weer om lachen. Om op af, op af. Dan denk ik, nou ja, dat doet allemaal niet zo heel veel uh, ertoe. Maar iedereen die zich daar veiliger bij voelt, moet je uh, doen. die moet dat vooral doen. Maar ja. iedereen die het gebruikt, om als die klachten heeft, en toch naar buiten wil, zou ik zeggen, blijf lekker uit mijn buurt. Ja, nee, dat lijkt me het meest logische, maar zo ja. zijn we allemaal opgevoed. Uh, zo zit je dan hier bij het, bij het, bij het AD, uh, bovenin, met een prachtige uitkijk over ja. de omgeving. Dat betekent ook eigenlijk dat ik voor jou zo meteen ga vragen om een klein beetje je vergezichten voor wat betreft het medialandschap uh, te, willen, te willen geven. Uh, Daarbij Trek je dan meteen een heel moeilijk gezicht. <laughs> ik, hoop maar dat ik, dat, ik hoop maar dat ik uh, daar antwoord op heb. Ja, want, uh, maar goed. Jij, jij kijkt iedere dag uh, bakken aan televisie. Ja, nou bakken. Maar ik kijk wel veel televisie. Ja, maar uh, um, is, is het dan zo dat je dan... Uh, terwijl je kijkt uh, niet verder nadenkt. Dat je alleen maar kijkt naar wat er gebeurt in beeld. Of uh, hoe moet ik me dat voorstellen? Nou... Natuurlijk uh, denk je wel eens na over, uh, over de toekomst. Ja. En uh, ik ben uh, niet zo ontzettend pessimistisch ingesteld over de toekomst van televisie. Nee. Anders kon ik meteen aan de prozak, Want ik schrijf voor een krant die al honderd keer doodverklaard is natuurlijk over oh, televisie. Ja. Wat natuurlijk honderd keer doodverklaard is. Dus daar, uh, daar ben ik niet zo pessimistisch over. Maar ik denk wel dat we door alles wat er nu gebeurt, dat heb ik wel een beetje. Ik had nooit gedacht dat er vliegtuigen aan de grond bleven. En dat de kinderen van school thuis moesten blijven. En dat wij met z'n allen ook echt... Achter een gesloten voordeur bleven wekenlang. Dus in die zin... Is dat uh, een beetje de schuld van datgene wat jij iedere dag bekijkt? Van de televisie? Ja. Nou, dat denk ik niet. Nee? Dat wat? is de schuld van het virus. Denk je dat? Ja, dat denk ik echt. Okay. Het is ja. niet zo dat jij het gevoel hebt dat... Uh, ik heb dat zelf heel erg. Als ik kijk naar op 1. Uh, ik had het ook bij Jinek in het begin. Dat de paniek overal was. En uh, de nuchterheid van de Nederlander uh, heel erg ver te zoeken was. Dat wil niet zeggen dat je daar geen acht op hoeft te slaan. Maar ik heb me af en toe wel eens afgevraagd. Is dit dan Nederland? Waar ik naar kijk. Ja, maar ik, um, ik merkte bij mezelf wel een soort golfbeweging. En dat zeg ik puur als particulier. Hè? Ik bedoel, ik ben geen deskundige over het virus. en Dat ik in het begin ook echt dacht van, wat gebeurt er hier? En mijn god, hoe moet dat met de economie en alles? En, uh, uh, maar ja, dan zie je weer iemand bij inderdaad een opeen zitten, Een 49-jarige man uh, die altijd marathons loopt. En ja. die je toch ook behoorlijk te pakken is genomen door uh, het coronavirus. Uh, dan hoor je wat mensen in je omgeving die er last van hebben gehad. en toch behoorlijk ziek van zijn geweest. gelukkig niet op de beademing. Dan zie je weer eens een documentaire langskomen. Uh, met al die. en die levenslust van Jessica Valerius. Die heeft heel veel indruk op mij gemaakt. omdat je daar wel echt de angst in de ogen zag. Ja. van artsen. van wat. als wij straks voor die keuze komen te staan. jij wel, jij niet. Dan merk je bij jezelf ook wel een soort berusting. Tenminste, dat had ik. Ik dacht van, nou ja, dit is kennelijk wat het is. Ik bedoel, ik heb ook al 15 jaar geen ongelukken gehad in de auto. En toch doe ik een autogordel om. Ja. Dus ik ben toch degene die nu denkt van... ik hou afstand en ik hou me redelijk netjes aan. En ook heus niet altijd als mijn vader en moeder zoals... Vorige week, voor het eerst sinds hele lange tijd weer eens komen... betrap je jezelf er ook wel op dat je toch niet altijd op anderhalve, afstand, uh, op Al anderhalve meter. meter afstand ja. bent. Niet dat ik ze geknuffeld heb of wat dan ook, want daar, daar let je heus wel op. Maar uh, we letten er wel echt, uh, echt op en we proberen ons netjes aan, uh, aan alles te houden. Maar uh, je bent ondertussen ben je, uh, niet geheel onbekend, sterker nog. Uh, opzij heeft je benoemd tot, uh, tot vrouw van het jaar 2019, als ik me niet vergis. Ja, in de, de, in de media. In de media, ja. ja. ja. Uh, dat betekent dat, dat er een vergrootglas op jou staat. Staat. Ondertussen ook. Ja. Ik merk dat mensen steeds meer een mening beginnen te vormen... over iemand die zich een mening vormt over televisie. Ja, ja dat klopt. Maar dat is al vanaf het allereerste begin... dat ik geloof ik uh, uh, ooit eens een keertje met mijn kop boven het maaiveld uitkwam... Ja. met mijn column. Dat was al meteen. En Toen was ik er niet eens zelf bij. Maar daar, dat leverde ook al zoveel uh, uh, gepolariseerde meningen op... dat ik dacht van... oh, oké. Okay. Wat heb ik nou misgedaan? Ik heb eigenlijk helemaal niks gedaan. Ja. Maar uh, ja, nou, dat is de laatste jaren niet echt rustiger geworden, kun je zeggen. Nee, dat, uh, dat kunnen we stellen. Um, ik heb je uitgenodigd voor de podcast Happen Mening. Dat betekent uh -huh. dat ik uh, dus zometeen toch ook, en omdat ik van Poon ben ook tegelijkertijd, je uh, ga vragen naar jouw ideeën en bevindingen over, uh, over de media. Ja. Uh, Angela de Jong, van het AD, voor degene die het nog steeds niet doorhadden, maar de stem is zelfs net zo bekend geworden als haar hoofd ondertussen. Dus uh, wat dat betreft, uh, totaal geen onbekende. Laten we beginnen. Rick van de uh... uh, wat vindt u van die mensen die tegenwoordig overal een mening over hebben? Helemaal geen mening over. En niet overal een mening over hebben. Heb een. He? een ja. nee. Heb een mening. En ja, daar ben ik het mee eens. He? Ja. Het is dus ook maar een mening. Doe even rustig. Nee. Goeie mening. hè? Sommige mensen. Rick van Veldhuizen. Heb een mening. Angela, heb je eigenlijk verstand van radio? Nee. Waarom heb je alleen verstand van, van televisie? En dat wordt nog betwist hoor. Mensen, ik weet ook niet of ik naar nou echt verstand heb van televisie. Ik heb verstand van televisie kijken. Zullen we dat doen? Oké, okay, laten we naar het begin beginnen. Uh, toen ik vroeger de krant las, bij mijn vader en moeder thuis. Die hadden de telegraaf. Mea culpa, mea culpa, mea maxima uh -huh. culpa. Dat is vloek in de kerk hier. In uh, Rotterdam? Hadden ze in Rotterdam nee, nee, de telegraaf? We, we woonden toen in Papendrecht. En, uh, dus, uh, ik ben geboren in Rotterdam. Maar ik heb ook mijn opvoeding gehad in Amsterdam. Dus ik ben van twee, uh, van twee kanten thuis. In Amsterdam snap ik het ja. <laughs> ja, ja maar Papendrecht kan niet. Het was nee. gewoon het gebied van... Uh, maar dan las je het gebied. Dan las, las je de, de de column van, van Derksen. Ik weet niet, kan je die nog herinneren? Leo Derksen, dat was Filijn... Nee, nee. Dat nee. nee? Nee, okay. wij laatste de telegraaf thuis niet. Nee, die heb ik nooit gelezen. Maar het is heel raar, maar ik wilde eigenlijk toen, net zoals Derksen... later filijnen stukjes kunnen schrijven. Dat vond ik hartstikke leuk. Waar zit bij jou uh, het moment waarop jij dacht... ...televisie, dat is iets wat mij zo boeit en interesseert. Dit is echt iets waar ik wat over wil schrijven. Op het gevaar af dat ik iedere keer dat ik bij de, bij de groenteman kom... ...of bij de bakker, uh, wie iemand achter me begint te zeggen... ...nou, uh, mevrouw de jong, dat gaat ook lekker hè... Uh, wanneer kwam dat bij jou? Nou, dat moment is er eigenlijk helemaal nooit geweest. Gegroeid? Dat is zo ontstaan eigenlijk meer... Um, ik wilde wel. Um, toen ik een jaar of 15, 16, 17 was en je, je nadacht over wat je wilde gaan doen. Toen dacht ik wel, ik vind schrijven heel leuk. En um, dat AD wat iedere ochtend op de ontbijttafel lag, dat, dat las ik heel trouw. En dat vond ik een hele fijne krant. En daar wilde ik eigenlijk wel bij horen. En binnen dat AD was dan de mediapagina. Die daar altijd achter in de krant zat. En die ja, gevuld werd door typen als uh, uh, Theo Gerritsen en uh, Willem Pekel. Toen ik het huis uit ging ja. bij mijn aan moeder werd ik lid van de AD. Dus, uh, Kijk, ik, heel goed. Ik lid van de familie. Ja, ja dus, nee, Die las ik altijd. En, uh, Theo Gerrits had allerlei reconstructies over hoe dat dan achter de schermen ging bij RTL 4. En ik denk dat dat de doorsneedlezer totaal niet interesseerde. Ik vond het heel leuk om ja. uh, al die machtspelletjes te lezen. En je had daar ook uh, Ruis van Hans ja. van Rijssen. Ja, zeker. En dat was volgens mij altijd op woensdag. En die las ik heel trouw. En dat vond ik... Uh, ja, televisie had, ik al, had altijd al iets magisch voor mij. Had uh... je erbij willen zitten eigenlijk? Had je in een hygiëne willen zijn? Eerlijk nee. nee, ik heb stage gelopen bij televisie toen ik film- en televisiewetenschap studeerde. Toen heb ik koffietijdstage gelopen. Ja. O, nou, ja. dan ben je bij John de Wolf-producties binnen. Is, was dan... Dan die, samen ook samen met de burgemeester van, van Rotterdam? Of zat die... Nee, die, die deed ook iets. Nee, die deed service salon. Uh, Abu Talib schijnt uh, ook nog uh, in de redactie te hebben gezet. Ja, volgens mij wel van Surfersalon. Wow. Maar dat, uh... Goeie inburgering. <laughs> nee, hij was niet bij John de Mol producties. Okay. Nee, en toen um, dacht ik, uh, dat vond ik heel leuk, vond ik heel leerzaam. Uh, maar ik, had, vond, ik schreef toen ook al bij een huis en huisblad En toen dacht ik, nou weet je, het feit dat daar mijn stukje staat met mijn naam erboven. En ik hier een, een item aanlever bij Koffietijd. Waar nee. vervolgens de twee presentatoren van alles mee doen. En dat is een goed recht. Uh, zoveel eergevoel had ik wel ik liever voor dat stukje in de krant ging. Ja. Dus nee. En ik heb mezelf nooit als iemand uh, gezien die uh, met haar hoofd in de media. Of, of nee, die maar bekend Nee, is toch wel? Want je, je kon zo goed leren. Um, je ja. zat in Utrecht volgens mij op de universiteit. Ja? Ja? Je zat hier ja? het Erasmus op de universiteit. Ja. Dus je hebt echt wel wat gepresteerd. Of ben je overal gecheest? Nee, nee, nee, ik heb alles netjes afgemaakt. Oké, okay. keurig, maar je heb alles netjes afgemaakt. En dan ga het je bij de, de, de krant werken. En dan ga ja. je over televisie schrijven. Ja, dat en, is Hebben wat je, wat je vader ik, en moeder nooit eens een keer gezegd: Angela? Nee, totaal niet. Nee, nee die, die waren heel. Uh, Trots. trots, denk ik. Ja, trots is niet zo'n uh, eigenschap die bij ons in de familie heel erg dik gezaaid wordt. Hoor. Daar zijn ze ook niet zo van. Nee, ze vonden het denk ik heel leuk. En het was ik heel eervol dat ik bij uh, eerst bij het Rotterdamse Dagblad en toen bij het Algemeen Dagblad ging werken. Maar uh, ze hebben altijd gepredikt, we mochten alles doen wat we wilden. We mochten alles worden wat we wilden. Uh, als we maar afmaakten waar we aan begonnen. Dat was wel bij ons een, een dogma. Dus ja. dat heb ik ook netjes gedaan. En... Uh, ja, dat ik gewoon bij het Algemeen Dagblad ging werken. Ja, dat vonden ze natuurlijk fantastisch. Ja, nou ja, goed. En ze kenden mij, dus ze wisten dat televisie mijn grote liefde is. Ja, dat zal ze niet verbaasd hebben. Het is toch raar eigenlijk dat je dan... De televisie is je liefde en je verwacht in ieder geval gewoon voor of achter de camera, zo je wilt. Uh, maar niet dat je er dan over schrijft. Net zo goed als uh, Albert Verlinde. Mm -hmm. uh, die wilde eigenlijk gewoon uh, musicalster worden. Ja. Ja. Uh, en, en wat wordt hij? De baas van, uh, van alle musicalsterren. Ja? Is dat een beetje te vergelijken hiermee? Nou, ik ben niet de baas van alle tv-sterren. Nou, oh, oh, oh, oh. Dat zou leuk zijn. Nou, je, dat dat zegt... functioneringsgesprekje met een paar mensen. Dat, <laughs> uh, valt in. Je bent ook de baas in ieder geval van een afdeling. Joof. Maar, maar nee, ben... nee, nee, nee, nee, ik ben geen chef meer. Ik was. Uh, oh, was uh, chef. Dan ben ik ben gestopt toen ik vijf dagen, vijf columns per week ging schrijven. Toen groot gelijk, uh, groot gelijk. Dus, uh, ging uh, dat ging je gewoon hebt mee. gewoon een hele eigen afdeling. Uh, maar da, da, da, dat is dus wel het, het, het grappige van alles dat je dus uh, uh, toch daarin wat, wat, wat, wat voorzichtig bent en tegelijkertijd iedere keer als we een stuk van Angela de Jong verschijnt en iemand ziet al een beetje zijn naam erin hangen en is bekend in het Hilversumse, dan zie je meteen dat ze aan het kijken zijn wat jouw oordeel is, want dat is namelijk doorslaggevend. Dus de Telegraaf doet nu zijn best om daar ook in mee te gaan, om daar ook iemand in te lanceren. Maar eigenlijk kijkt niemand daarnaar. De, de enige waar ze naar kijken is naar Angela de Jong. Maar, en, en ik denk toch ook dat het een beetje dat... dat, dat ja, je bent een beetje de girl next door. Je bent een, echt, echt een Hollandse meid die gewoon recht voor z'n raap is op zijn Rotterdams. Is, is, is dat hetgene wat, wat ontwapent dan ook? Want ik kan me zo voorstellen dat je, dat je niet altijd vrienden maakt. Nou, ik wou zeggen ontwapend in Hilversum, dat geloof ik niet. Ik maak zeker niet altijd vrienden. Maar ik zit er ook niet om daar vrienden te maken. Ik zit er voor de lezer en ik zit er om mijn mening te geven over televisie. En dat... Um... Dat dat opvalt en dat dat anders is. Dat, dat geloof ik ook wel. Omdat het ten eerste anders is dan degenen die het voor mij deden. Bij de, het was toch vooral het domein van de Volkskrant en van de NRC. Mm. En dat nou ja, dat ging toch eigenlijk altijd over Hans Berenkamp en over Jean-Pierre Gelen. Uh, en ja, die hebben natuurlijk een vrij uitgesproken elitaire. Elitair dure ja, smaken ik over is. het algemeen dat ik heb. Want ik hou heel erg van de uh, uh, Mask Singer op vrijdagavond. En ik hou ook van Flikker Rotterdam. En ik hou van. Uh, maar ik hou ook van, van Aja Lubach. Ik ja. bedoel, het is heel breed. Zoals denk ik de meeste televisiekijkers wel kijken. Maar ja. Um, wat er voor de rest allemaal aan etiketjes op mij geplakt wordt. En, en hoeveel waarde er aan mijn mening uh, wordt gehecht. Ja, dat kan ik zelf niet zo heel goed. Uh, ja, dat, dat onderga ik en dat vind ik een eer. Maar dat is niet iets wat ik, wat ik zeg maar heb... Uh... Afgedwongen, nou ja, misschien wel afgedwongen, ja, maar afgedwongen. ik kan het niet zeg maar afdwingen bij mij. Maar hoe elitair is momenteel de Nederlandse televisie? Dan heb ik het voornamelijk over talkshows. Ik zie mensen uit Politiek Den Haag zie ik verschijnen bij de Westergasfabriek. Uh, uh, nog helemaal vol van een mening die ze hebben over Zwarte Piet, om um, wat te noemen. En op het moment dat ze de grachtengordel van Amsterdam binnenstappen, of even naar buiten, maar dan dat de verzamelde grachtengordel daar zit. Merk je gewoon dat het elitaire karakter daarvan dusdanig op hen begint in te werken dat ze een andere houding beginnen aan te nemen. En jij hebt ook af en toe het idee. Kom binnen en hebs ja, kom uit Rotterdam. Zoek het lekker uit, of niet? Nou, ja, ik ben nooit zo heel erg gevoelig geweest voor wat andere mensen van mij vonden of uh, van mij dachten. En ik uh, heb een mening. En het wordt niet altijd mening. Het wordt niet altijd, <laughs> wordt niet altijd uh, zo uh, gezien. Want mensen denken vaak dat ik maar wat roep om het roepen. Maar er is toch wel degelijk over nagedacht. En. Uh, dan ben ik ook niet zo iemand die heel snel met alle winden meewaait. Nou, Ben je intrigante of ben je gewoon een open Hollandse meid? Nou, ik ben zeker geen intrigant. Dus dan ben, als er dat de keuze is tussen die twee, dan uh, dus, dus, ben ik gewoon... Een, ik, ik, je hebt je, geen agenda, laat ik het zo totaal zeggen. Totaal niet. Nee. Wat zou mijn agenda zijn? Weet ik niet. Ik vraag het je. Nee, um. ik heb geen agenda. Nou ja, in die zin heb ik een agenda. Ik wil gewoon iedere dag een stukje schrijven wat de moeite van het lezen waard is. Ja. En waar mening in zit. En waar mensen na afloop niet uh, zich moeten afvragen. En het nog eens drie keer moeten lezen over wat vond ze nou eigenlijk. En wat, wat het kan een beetje dit, kan een beetje dat, kan een beetje zus. Enerzijds, anderzijds. Nou, daar ben ik zelf niet zo'n fan van, van nee. die stijl. Um, en de ene dag lukt dat beter dan de andere dag. Want er is niet iedere dag iets om uh, um je over op te winnen. Maar, um, en voor de rest, wie het zich aan wil trekken, die trekken het zich aan. En het wordt gelukkig heel veel gelezen. En het wordt gelukkig heel erg gewaardeerd door de AD-lezer. Ja. Uh, maar denk je dat iemand John de Mol heel blij wordt voor jou? Uh, nou, dat denk ik niet. Nee. nee. Maar het is wel een van de machtigste mannen. Het is de machtigste vrouw in de media tegen de machtigste man in de media. Oh, nou dan maak je het ook alweer heel groot. Nee, ja, goed. Dat is stel... geen persoonlijk iets. Nee, maar als, uh, ik, mijn stelregel is... ik neem alles op televisie vrij seri heel serieus. Ja. Of het nou heel licht amusement is... of dat het uh, heel zware actualiteit is. Ik neem, beoordeel alles op zijn merites. En mijn uh, basisprincipe is... Neem de, neem de kijker serieus. Ja, vooral dat. En dat wordt toch wel bij een aantal zenders uh, wat minder gedaan. En zeker bij die van John de Mol. Sterker nog, het is navelstaren af en toe in Hilversum, heb ik het idee. Ja. En, en jij doorbreekt dat door echt vanuit het uh, punt van de kijker. En dat is even een, een uh, privé ja. uh, gedachte van mij. Om vanuit, vanuit uh, gewoon de ouderwetse uh, Hollandse principe. Gewoon doe me normaal, doe je gek genoeg. En uh, uh, ja, ja, weet je, wat ben je meer dan ik? Uh, zo uh, kijk je ja, televisie, dat, lijkt wel. Er wordt wel eens malend gezegd dat ik het dan over Eva of Jeroen heb. Ja, dat is de manier waarop er in de Nederlandse huiskamers ook over de sterren wordt gepraat. Ah. Dat is Linda en dat is uh, Eva en dat is niet mevrouw Jinek. Nee. Waar ze het dan over hebben. Dus dat is al iets wat ik. Uh, en voor de rest gaat het over imago's. Het gaat over. Het kan zijn over een trui die march mee te dragen op televisie. Daar kan ik een column over schrijven. Het kan ook over een groter geheel zijn met uh, uh, beleidsplannen van de overheid. Maar het is net wat ik mij op dat moment druk over maak. Hoe staan we ervoor in Nederland qua televisie? Want. Um... Ik, ik, ik zie toch wel dat er bepaalde successen worden geboekt. En tegelijkertijd zie ik iemand met heel veel geld proberen... ook uh, in, in, de, in de maalstroom mee te komen. En dan heb ik het over John de Mol. Ja. Uh, maar die gun jij niet echt wat dat betreft de, de kansen en de mogelijkheden. Tenminste, als ik het even vanuit het perspectief van John de Mol John de Mol, de Mol Bol, uh, ja. Dat uh, kan ik me voorstellen. Maar goed, dat is ook niet mijn taak. Om het vanuit zijn perspectief te bekijken. Nee. Ik heb groot respect voor hem als televisiemaker. Ja. Ik bedoel, Ik Hij heeft ons uh, Big Brother gegeven. Wat nog steeds een van de meest bizarre kijkervaringen. En mooiste kijkervaringen was. Die ik, die ik ken in mijn leven. Ik vond het eerste seizoen echt geweldig. Hij heeft de Voice bedacht. Maar al die credits wil ik hem geven. Maar het feit dat hij nu een zender probeert op te bouwen. En dat doet op een manier waarbij ik als kijker het idee krijg. Dat ik de ene moment een beetje die kant op moet. Uh, richting publieke omroep. De andere moment weer dat het nog ranziger is dan uh, de camp zender SBS ooit was. En, en dat er met uh, een blik wordt aangetrokken uh, zonder dat daar een visie achter zit. Ja, ik vind dat ik dat wel mag schrijven. Ja. Um, de, de, ik heb af en toe het idee dat, dat er ook geen commerciële meer is en publieke omroep, maar dat iedereen echt afzonderlijk wordt bekeken. Want ik vind RTL 4 bijvoorbeeld op dit moment een, een zender die zich steeds meer uh, daartussen invringt eigenlijk. Ja dat uh, RT RTL zoekt het wel een beetje in de richting van uh, die schurkt natuurlijk een beetje tegen de NPO aan komt ook doordat ze Eva hebben aangekocht Zeker. wat natuurlijk heel beeldbepalend is en wat die zender echt weer omhoog heeft getrokken uh, je ziet het ook met programma's als topdokters uh, wat, wat ik bijna NPO kwaliteit vind wat ze daar uitzonden mm. de afgelopen tijd tegelijkertijd hebben ze natuurlijk ook wel echt de meest stomme programma's er af en toe tussen zitten waarvan je denkt van wat is dit waarom zit ik, maar goed het kan ook af en toe uh, fijn en leuk zijn uh, het hoeft ook allemaal niet zo heel zwaar, de Mask Singer, dat wil ik ze ook best geven. Dat vond ik een van de leukste amusementshows van de afgelopen jaren. Ik vond ja, het leuk dat jij dat leuk vond. Ja, ja. ja, en uh, dat zullen misschien meer mensen ook vinden. Maar ik, ik zit daar op vrijdagavond met mijn kinderen en ik zie ze daarvan genieten. En ik echt wil waar? zelf ook weten wie er in dat stomme kanijnenpak zit. <laughs> en dan merk ik dat zelfs mijn broer gaat appen: van, uh, is, dat, is dat nou die en die? Ik dacht nee hoor, nee, dat is uh, wie dachten wij? Uh, nou ja, die ook totaal niet was in ieder geval. Ria Valk geloof ik, dat ja. we ervan overtuigd waren dat iedereen zat. Maar het bleek ja. tien keer schouder te zijn. Oké. Okay. Nee, ja, dat, dat, daar viel alles een beetje op zijn plek. Ja. Vond ik, ja. Ik van ja. Hebben mening. We hebben het over de publieke omroep, we hebben het over John de Mol, we hebben het over uh, leuke televisieprogramma's. Um, maar we, we zijn ook altijd op zoek naar een stukje toekomst. En. Um, als je naar de televisie kijkt eh, tegenwoordig. Heb je dan het gevoel dat we op de goede weg zitten? En dan heb ik het voornamelijk in eerste instantie over de lineaire televisie. Die we eh, gewoon via eh, een schotel kunnen, kunnen kijken. Of, een de, of een, gewoon een kabel in de grond. Hè, een kabel in de grond. Ja, ja. Ja, ja, ja. ja, Ik heb veel schotels gezien toen ik hier binnenkwam. Ja, dat heeft een andere reden. <laughs> okay. We willen andere zenders uh, ontvangen. Okay. Nee, ja, je kan, je kan zien dat het heel erg worstelen is. Je ziet wel dat uh, lineair kijken wordt natuurlijk minder. En daardoor moeten met name de commerciële omroepen zich uh, heruitvinden. De publieke omroep heeft een veel ouder publiek, die maalt daar ook niet om. Uh, dus die, die kunnen daar de programma's op afstemmen. De commerciële moeten het hebben van een wat jonger, wat koopkrachtiger publiek. En ja, dat is wel de doelgroep die natuurlijk al heel snel verleid wordt om naar Netflix en, uh, en Videoland te gaan. Ja. Is dat de dood in de pot voor de omroepen? Nou, die moeten zich wel opnieuw uitvinden. En ik, je ziet wel een beweging ook bij SBS en ook een beetje bij RTL... dat ze toch die wat, wat oudere kijker wat meer omarmen. Ik bedoel, Jinek trekt wel een wat jonger publiek dan, uh, dan dat ze bij de NPO deed. Maar is toch ook natuurlijk de, de oude NPO-1-kijker. Ja, maar zijn we over tien jaar niet met z'n allen één grote max... Nou, Max scoort heel goed, ook bij de jongeren. Maar dat is denk ik niet zozeer omdat ze zich op ouderen richten... maar omdat daar toch wel een behoorlijke authenticiteit in die programma's ja. zitten. En omdat ze heel goed zijn om de gewone man niet belachelijk te maken... zoals je toch in een bepaald aantal programma's ziet... maar op een voetstuk te zetten Eigenlijk en Eigenlijk hetzelfde met jij doet in, je, in, je, in je columns. Nou, dat is dus jouw content. Die laat ik voor jou. Maar dat vind ik een leuk compliment. Dank ja. je wel. Ja. Maar dat, dat, uh, ik, denk, ik denk dat we uh, wel toegaan dat er minder zenders zijn over een paar jaar. En dat, ze, dat het ook niet vol te houden is uh, op deze manier. Dat de markt al heel erg verdeeld wordt. Uh. Ja, zouden ze niet uh, toevallig kijken? Ik, ik uh, ben gewoon in Rotterdam, opgegroeid in Amsterdam. Ik heb het je net allemaal verteld. Ja. En op vele plekken geweest. Ik woon tegenwoordig al een jaar 25 op de Veluwe. Um, ik denk zelf soms wel eens. Het wordt in die hoogstijd, uh, misschien ook wel voor Rotterdam zelfs. Dat, uh, dat de televisie uit het uh, reservaat 035 en 020 wordt getrokken. Ja. Nou ja, dat is een ander deel van het probleem. Er wordt natuurlijk vaak over de grachtengordel of wat er dan ook gesproken. Maar televisie is vrij Amsterdams. Alles wat je. Ja, een talkshow. Ja, daar, zit, daar zitten de studio's en daar uh, wonen de presentatoren. Daar wonen toch ook vaak de redacteuren. Dus ja, dat is hun persoonlijke uh, omgeving. Dat en daar doen ze idee. hun ideeën op. Dat is een idee. Ik weet zeker dat als we hier in Rotterdam zouden gaan beginnen. Er zitten heel veel presentatoren die komen uit, uit het Rotterdamse. Maar ook aan de andere kant van de grens van Amersfoort. Daar zit ook nog zo'n groot stuk nee, Nederland, dat ze zich af en toe Klopt. compleet vervreemd voelt. Daarom. Dat is dat. Dan krijg je dat dus dat mensen in. Uh, uh, jij begon net al bij inleiding over zwarte Piet. Uh, die daar is natuurlijk de mening heel anders dan Totaal dat hij in de grachten. En Amsterdam is ook al anders dan Rotterdam. Want Amsterdam liep daar ook vijf jaar voorop uh, ja. op Rotterdam zelfs al met de hele zwarte Pieten-discussie. Ja. Dus ja, dat, dat heeft natuurlijk iets. Ehm, uh, het is dat niet iets heel schizofreens. En daardoor haken mensen al sneller af bij dat soort programma's. Maar zouden mensen als. Als. Als. Shula Rijksman. En, en. En John de Mol en zo. zich niet beter moeten gaan beseffen. Voor zover ze dat misschien al niet doen. dat ze over die grenzen moeten gaan. Dat ze juist. daar de meest trouwe televisiekijker kunnen gaan pakken ja, nou je ziet het SBS wel een beetje doen. Toevallig hebben we gisteren een man het hond gezien, dus dat is een al regio ja. en uh, uh, mensen die toch een beetje anders be anders begaafd zijn, laten we het zo noemen dan, uh, dan andere mensen. <laughs> dat was een letterlijk citaat mensen, <laughs> anders begaafd, niet zwak begaafd maar anders begaafd. Dus dat zie je wel een beetje. Max hangt, hangt natuurlijk ook wel heel nadrukkelijk in die uh, in die vijver, ja. ja. Uh, maar tegelijkertijd zie je dat uh, aan talkshowtafels toch wel heel vaak de, de usual suspects naar exact. voren komen. Ja. En uh, Ons dat kentons. dat soms lastiger is. Ja, ja dat, dat maakt het wel eens lastiger. En ik denk zelf ook wel eens bij alle gezichten die ik nu de afgelopen weken. Want er is nu een heel nieuw circuit aan deskundigen ontstaan: ja, aan epidemiologen, virologen. Ja, de, uh, ook, uh, politiek duiders die, ja. uh, die heel vaak langskomen. Uh. Ja. Um, maar ja, tegelijkertijd hebben mensen niet voor niks hun sporen ergens in verdiend. Dus dat is ook altijd nog wel uh, het probleem. Je wil ook wel iemand die deskundig is. Ik werk het alleen maar met Je, je kan niet de uh, tantamine uit de uh, assen de mening vragen. Want ik zei het net aan het begin ook al. Uh, bij ons in de buurt is die, is die uh, uh, ja hoe ik zo zeggen, uh, die, uh, ja, is het vrees? Ja. ja, ik denk misschien dat die, ja. die vrees is gewoon vele malen uh, meer down to earth dan hier. Ja. Uh, dus... Ik weet niet of dat ook te maken heeft. Uh, want jij zegt down to earth. Ik denk ook dat jullie uh, in Elburg of waar je ook precies woont. <laughs> uh, wat meer ruimte hebben dan dat wij hier in Rotterdam hebben. Want wij, wo wij wonen hier natuurlijk wel wat meer op elkaar. Dan dat, uh, dan dat er een aantal boerderijen langs een landweggetje staan. Ik heb dit demografisch niet samengesteld. Hoor, kan ik je vertellen. Nee, ik daarom... zou het anders hebben gedaan. Ja. Ja, het is vraag nadigheid, ja. Dit soort dingen. Ja. En uh, toch woon ik er heel graag. Kan ja? ik je vertellen. Beter dan dat weggetje met die boerderijen er langs. Ja. Ik, ik, ik nodig een keer bij mij uit. je gaat echt anders praten. Dat, dat, nee, ik kom er vandaan. Uit zo'n dorp. Ja, uit oude kerk. Ik heb daar 24 jaar gewoond. Ik ga er niet naar terug. <laughs> Geef maar de stad. Oké. Okay. Um, televisie. Uh, we zitten nu bij het punt van uh, uh, wat doen we ermee? Lineair. Maar um, uh, we, we, we hebben bijvoorbeeld. Uh, ik, ik, ik, ik zit voor Poon natuurlijk uh, op de radio. Uh -huh. En wij lopen ook ergens tegenaan. Waar ik me afvraag. Wat vind, wat vind jij daar nou van? Het, het rare van is dat, dat, dat Poon voldoet in een bepaalde behoefte. Uh, ja. Je kunt het niche noemen binnen, binnen de, de, de oh ja, publiek. Het trekt jongeren. Het trekt jongeren. Van de exact. kerntaken. Ja. Um, maar wij worden wel beoordeeld op iets oud, iets ouderwets, namelijk ledenaantallen. Terwijl uh, zeg maar onze likes op, op, op, op Facebook die zijn gewoon sky high. Um, mm -hmm. Mm -hmm. Um, je weet zelf waarschijnlijk ook wel thuis uh, dat ze wel eens een keer zeggen: Mama, we zitten hier weer televisie te kijken. Oh, ik heb net iets op Netflix gezien. Oh nee, uh, bij Videoland. Oh, uh, YouTube. Oh, TikTok. Alle vloggers. TikTok. <laughs> dus die, die, die komen daarmee uit. Het staat mij... pas als het op TikTok is geweest. Exact. Mijn, mijn dochter van 13 doet alleen maar TikTok-dansjes. Ja. Dan denk ik bij mezelf... Uh, en ik probeer ze af en toe nog wel eens voor het, te, voor het nieuws te schuiven. En dan zegt ze daarna... al uh, geel, zegt ze zo... Zullen, is klaar? Kunnen jullie La naar de Papel kijken of, uh, of niet op Netflix? Want, uh, ja, zit er maar nog in... ook via Instagram en zo krijgen ze echt nog wel nieuws mee. in ja. mijn uh, ervaring. Maar is, is het dan zo dat we, da, we, we... We sturen daar niet echt heel erg op. Heb jij... Heb jij ideeën en gedachten over hoe zou je nou als publieke en commerciële omroep... nu moeten gaan proberen om die markt te gaan veroveren? Want ik heb af en toe wel eens het idee dat daar een, een, een land te halen is... plus dat de provincie ook nog een land is waar je wat kunt halen. Je kunt eigenlijk televisie zo veel verder uitnutten... als je maar uit die, dat, dat reservaat komt en ziet dat anderen het, het op die manier doen. Maar was jouw eigen omroep ook niet bezig met een plannetje... om gewoon helemaal van televisie te verdwijnen is, en alleen nog ja, maar op YouTube... en dat soort platforms? klopt. Uh, klopt. Ja. Maar dat is dat is terzijde geschoven omdat je dat uh, zeg maar Was geen sta... Ja, dat gaat je niks opleveren binnen de publieke omroep. Dus je nee. zult je ook moeten gaan conformeren. En dat is heel raar voor de uh, jongere omroep. Dat is heel raar. Ja. Maar je zult toch in de maalstroom mee moeten gaan... om in ieder geval de boel gezellig te houden. Ja. En dan toch de dingen te blijven doen die je wilt doen. Ja, of poont moet commercieel gaan. Dat kan natuurlijk ook. En ja. dan leveren de bestuursleden hun riante salaris <laughs> in. Uh, waar ze toch al die jaren handig gebruik van hebben gemaakt. Natuurlijk. Ja, ja. ja, dat kan ook. Uh, nee, ik vind poont altijd wel een... Uh, uh, ook pootnieuws ik, ik vind het altijd wel goed als er een... Een, soort, een beetje een rebellenclub bij de publieke omroep is. Die, ja. uh, die een beetje een luizende pels is. Zonder dat ik alles goedkeur wat er bij Poont uh, gebeurt. Voor en achter de schermen. Maar... Um ja, dat is, een, dat is een ingewikkelde. En daar heeft de publieke omroep ook niet uh, heel 1, 2, 3 een antwoord op. Maar nou, ja, dat is toch grap, hè? De gra, wat ik, het grap, wat ik, er, het, het, ik heb daar ook geen antwoord op. Want ik ben helemaal niet zo heel goed thuis. in heel die uh, moderne media en YouTube al helemaal niet. Dan nou, moet je wel langzaam gaan doen, denk ik, of niet? Ja, dat je wordt al jaren... Ik heb dat video ja, Nou ja, kijk ik ook wel eens. Maar meer privé. Ja. Uh, want ik blijf het zeggen. Al zolang ik dit doe, werd er altijd gezegd... Ja, je moet ook meer over Netflix gaan schrijven. Want ja, daar zitten zoveel mensen. En dat ja. klopt, er zitten ook heel veel mensen. Zeker. Maar uh, als ik iets schrijf over Netflix, dan wordt dat uh, veel minder gelezen dan dat ik iets schrijf over Opeen. Oké. Okay. Of over Yinak, uh, of over, uh, nou ja, wat noem maar op. Dus ook daar is, oh, uh, Jouw uh, stad, onze, ons dorp bijvoorbeeld. Dus ook daar is marktwerking. Nou, ik denk ja, uh, ik denk dat uh, Netflix en Videoland en YouTube en, en alles wat iedereen erop zit... dat dat veel individueler is dan dat je toch met z'n... Uh, je, je weet wel dat er een miljoen mensen naar een bepaald programma hebben gekeken. En die hebben dat toch... Ook al heb je natuurlijk heel veel moderne manieren om het vooruit achteruit te kijken... Zit er toch, het grootste deel van de mensen kijkt het... en die voelt zich toch wel verbonden met meer mensen... die dat op dat moment zitten te kijken. En daardoor lees je dus ook die column. En daardoor ben je weer minder geïnteresseerd in... want als jij naar Netflix zit en jij kijkt naar een serie... dan kijkt de je buurman die kan ook op Netflix zitten... maar die kijkt een heel andere serie. Ja. Dus daar is geen, gedeeld kijk, uh, geen gedeelde kijkervaring. En ervaring. soms kijk je dezelfde serie... maar zit jij in een andere aflevering. Ook dat. En dat is ook altijd lastig met spoilers. Ik bedoel, schrijf nooit over een drama-serie <laughs> als die afgelopen is. Want er zijn altijd mensen die zijn nog bij aflevering 4... en die gaan dan weer mailen van... hoe kun je dit toch verraden? Ja, denk ik, okay, nou ja, het zal dus dat is eigenlijk de dood in de pot voor jouw werk? Die, die clubs. Nou, nee, nee, nee, nee, dat valt wel mee. Maar ik, ik merk nog steeds dat er heel veel belangstelling is voor lineaire televisie. Toch wel. En dat dat zeg maar iets is wat mensen in gezamenlijkheid en waar ze wat over willen lezen. En natuurlijk willen ze ook Netflix recensies lezen, maar daar hoeven ze mij niet voor te lezen. Nee. Maar goed, Pound heeft zich ook gecommitteerd aan de, aan de publieke omroep en ja. uh, wordt nu gehouden aan ledenaantallen. Uh, dit is even uh, voor onze club zelf, maar eigenlijk hebben alle omroepen daar uh, wat mee van doen. Ja. Uh, zijn ledenaantallen nog belangrijk om uh, relevant te zijn? ik zeg even na, ik heb niet zo heel erg Er werd toch over gepraat om het uh wat los te laten meer. Ja, daar wordt over gesproken. Maar ondertussen word je nog wel geacht... en je krijgt wel meer ja. ruimte. En je ja. je meer, maar als je maar, zeg maar die, die ledenaantallen haalt... maar dat is toch niet meer van deze tijd. Uh, uh, uh, uh, willen we dat ook uh, met z'n allen nog? Nou ja, dat is natuurlijk lastig... want mensen worden niet zo snel meer ergens lid van. Dat nee, zie je ook zes... bij politieke partijen... die natuurlijk veel minder zijn. Tegelijkertijd vind ik het wel... Een, uh, nog wel steeds een, een handige graadmeter. En daar mogen uh, heel veel mensen in Den Haag zich over buigen... over hoe ze dat gaan doen. Ja. Uh, maar dat de publieke omroep iets meer moet op moderne media, op, op, op uh, YouTube en dergelijke, dat lijkt me evident. Ja. Maar het, het grappige vind ik, dat, uh, want dat wil ik net zeggen, dat John de Mol uh, als nieuwkomer op deze markt, toch min of meer, uh, als zenderbaas, uh, daar een hele afdeling voor heeft opgetuigd. En Gil de Winter van StukTV tot een van zijn belangrijkste mensen heeft uh, weten te bombarderen. Heb ik altijd heel vreemd gevonden. Ik nou, vond het knap van John dat hij dat voor elkaar kreeg. Maar ja, het maar het ook daar nieuw. ben ik nou niet heel erg onder de indruk... van wat ze daar nou toch allemaal uitvreten... op, nee. uh, uh, social, op, op, op al die uh, andere platformen dan lineaire televisie. En ik, het is ook niet iets... Ik, bedoel, ik ben er zelf niet heel erg naar op zoek... maar ik merk ook niet dat het bij mijn kinderen nou zo heel erg... Uh, uh, nee. Nee, nee, nee, Nee. Die ja. zijn toch nog meer steeds van de Enzo Knollen... en de... Uh, nou ja, al die, <laughs> al die vloggers ook heten. Je <laughs> is die steekt je tong erbij. Ja. Je vindt het helemaal niks. Nee, en dat tegelijkertijd, als ik dat constateerde, voel ik me altijd bij mijn vader van vroeger die bij, uh, als ik iets van Veronica zat te kijken, of bij Big Brother dacht, wat vinden jullie hier nou aan? Dat ik riep. En dan hoor ik mezelf nu ook weer, wat vind je hier nou aan? En zo knol. En dan denk ik, oh ja, god, dat geschiedenis herhaald. Zeg. Maar ben je bang naar je oude oude, oude, oude, oude, oude hoort Tuurlijk, ben ja? ik al lang. ja, ja? Nee, op, als nou. Muts. Kom nou zeg. Nee, ja. weet je... Um, maar, maar verzet je er tegen? Ja, verzet je er tegen? Nou, ik ben wie ik ben. Ja. En uh, als dat een, uh, voor, de, voor de ene een oude muts is... dan is dat wat het is. <laughs> en voor de ander niet. Ik bedoel, ja... Kijk, kijk, kijk je iedere ochtend, net zoals al die, al die mensen van televisie, ook naar de kijkcijfers. En ben je dan ook heel erg benieuwd. En kun je dan daar lijnen in vinden? En kun je dingen begrijpen? En heb je nog zoiets, had ik al verwacht? En, en dat soort dingen. Want ik heb af en toe gezegd dat je grote wiskundige moet zijn om ze allemaal te begrijpen. Dat zeker. Uh, en dan, heb je, dan zie je alleen nog maar dat staatje op uh, kijkonderzoek.nl. En ja. dan ligt er nog een heel spreadsheet achter. waar ik me ook niet aan, want ik ben totaal niet goed met cijfers. Maar uh, ja, nee, ik kijk wel iedere ochtend. is een van de eerste dingen die ik open is wel kijkonderzoeken omdat ik wel even wil weten wat er gisteravond heel goed bekeken is. En wat er. Uh, zoals gisteravond had je een nieuwe dramaserie Dertigers. Ja. Daar was ik. Uh... Ik vond de eerste aflevering best aardig. Maar het is een eerste aflevering. Dus ik wil er eerst nog even een paar zien. Voordat ik, uh, voordat ik er wat over schrijf. Ja. Uh, maar die hadden voor NPO 3 heel goed gescoord. Vier zoveel. Dus ja. dat uh, vind loop ik wel even in, leuk om te zien. Loop je vaak in lijn met, met je oordeel met het aantal kijkers? Of zeg je van nee, ik loop wel eens uh, helemaal out of sync? Nou, ik ga niet voor alles een, een weddenschap afsluiten. Uh, maar het is wel... Soms voel je het best wel goed aan... Uh, hoe er naar iets gekeken gaat worden. En soms... Uh... Schat je wel eens iets hoger in dan dat het is. Okay. Maar het is tegenwoordig. Ik vind het best wel. Vroeger kon je het natuurlijk meer. Er is een nieuw programma. dus Er is zoveel belangstelling voor. En dat kun je wel redelijk inschatten. Tegenwoordig is het veel grilliger. Okay. Maar ja, de, dan is het ook weer. Is het de doelgroep van de zender? En uh, wat zijn de marktandelen? En hoeveel wordt er gekeken? Ja, we kijken tien jaar verder, Angela. Want we gaan uh, langzaam alweer naar het punt. Uh, want een podcast heeft ook een. Uh, houd een nee, uh, een houdbaarheidstijd. Uh, <laughs> ja. uh, uh, meestal is het ja. rond de uh, 30 en 40 minuten. Oh. Dat, is, uh, ja, dat hebben ze alweer onderzocht. Ja, ik word er gek van. Kies ik een al... autoritje ja. waarschijnlijk. <laughs> ik, denk, ik denk altijd, ja, zolang het interessant en leuk is, kan het mij uren ja. duren. Maar goed, um, uh, we zitten hier tien hoog. Nee, we zitten nu al elf hoog. Uh, Twaalf hoog vlalf vlalf vlalf vlalf vlalf vlalf vlalf zitten we hier. Je ja. hebt hier een vergezicht, letterlijk. Ja. Maar dat vergezicht van jou. Um, waar staan we over tien jaar met televisie in Nederland? En, en uh, uh, uh, is dan nog steeds de markt uh, uh, de, met dezelfde partijen zoals die er nu zijn... commerciële omroep John de Mol met een heel groot contingent... Ik denk dat er uh, minder commerciële omroepen zijn. Ik ben heel benieuwd. Ik durf niet zo goed te zeggen wat er over is van de publieke omroep. Want dat heeft er ook heel erg mee te maken wie er in Den Haag zitten. Ja. En hoe ze daarmee omgaan. Ik vind dat dat door. Moet het blijven voor jou, betekent ja, ja, ja, ja, zeker. Ik vind het. Er kan best wel hier en daar nog wat, wat uh, strakker georganiseerd worden. En uh, ik. Ik ben zelf, en dan maak ik geen vrienden mee bij de omroepen, uh, nog meer voorstander van een wat centrale geleide organisatie uh, en de, de omroepen meer productiehuizen. Dat lijkt mij heel BBC logisch in deze... Model of niet? Nee, dat is, weer, dat is weer anders. Maar dit, ik bedoel, je moet wel de, de pluriformiteit en die eigenheid van al die omroepen blijven benutten. Maar zoals het nu gaat, zou ik er gek van worden als ik daartussen zat. Met al die mensen die hun plasje ergens over willen doen. En, uh, en... Heb je even? <laughs> ja, ik weet het. Ik, weet het. Ik, bedoel, ik hoor ook wel eens wat uit dat overleg. En ik zou helemaal gek worden. Maar ja. er zijn ook mensen die dat heel leuk vinden. Om daar al die dingen weer aan elkaar te knopen. En ja, maar het toch gaat over televisie. Het te gaat te niet over macht. en over, Nee, dus uh... ik, ik mag aannemen dat de publieke omroep uh, toch door degene die er zitten gekoesterd worden. En... en dat er uh, genoeg geld overblijft om die organisatie op poten te zetten. Waarom zeg je minder commerciële televisie? Omdat je ziet dat dat gewoon wel echt een, een afkalvende markt is nu. En dat daar en dat de klappen vallen. Uh, omdat ze zich op een heel jong publiek uh, richten. En die, en die zijn al bediend. Die gaan, ja, die, die gaan makkelijker naar Netflix en naar Videoland. En uh, als je wat ouder wordt en je gaat er weer voor zitten, worden ze beter bediend door de publieke omroep op dit moment. Oké. Okay. Dus ik denk minder commerciële omroepen. Uh, John de Mol gaat dit tijdens zijn auto dit niet leuk vinden? Uh, nee, dat denk ik ook niet. Maar ik, ik, weet, ik, ik, nou, ik, ik durf er geen voorspelling, maar ik, ik vraag me wel af als ik zie hoe moeizaam het daar gaat. Ja. En hoe uh, met een topzware organisatie, met een aantal mensen die ik echt hoog op zitten... Uh, die ook echt wel wat weten van televisie, ja. hoe weinig ze daar voor elkaar krijgen. Vraag ik me af hoe lang dit uh, gaat. Denk ik niet dat hij daar nog tien jaar uh, zit. En hoe zit het met... Dat die dat die zender zeg maar nog tien jaar in de lucht houdt. Ik zelf zie momenteel een grote uh, uh, verschijnheid aan, aan jonge presentatoren. Maar ik zie ook een zekere mate van discrepantie... tussen datgene wat uh, zich al heel lang heeft gevestigd in het Hilversumse... en uh, de jonge aanwas die komt. En uh, die zichzelf wil gaan presenteren en manifesteren. Heb jij het gevoel dat we over een jaartje of tien... weer met wat nieuwe uh, talentvolle mensen gaan zitten? Of heb je ook het gevoel... Het dat dat in mijn beleving uh, niet meer op het niveau van een Jinek en een, en een pauw zit. Die voor mij eigenlijk door hoogvliegers zijn. Qua jong talent? Ja. Wat er nu aankomt. Ja, over dat tien jaar vind dus ik, Over tien jaar. Ja, ik ben ook wel benieuwd wie die dan die plekken gaan innemen. Moet ik je heel eerlijk zeggen. Ik zie ook niet. Ik uh, ben benieuwd of er nog een paar vloggers de overstap gaan maken naar televisie. Ja. Ik snap nooit zo goed waarom ze dat zouden willen... want ze hebben daar hun eigen koninkrijk en hun bereik. Dus ik sneller schakelen. Aan de andere kant zie je nog wel dat ze een soort heilige graal hebben... dat de Ananouchins van deze wereld ook wel eens wat op televisie willen doen. Ja, maar, maar, want dat ziet hun oma het, zeggen ja, ze dan altijd. Ja. Nou ja, daarvan zie je toch dat de publieke omroep in ieder geval meer uh, kweekvijver is dan dat uh, de commerciële, die maken dan dan weer gebruik van, die, die plukken daar uh, weg. Ja. En dan denk ik, als je echt serieus een nieuwe pauw en een nieuwe jinek wil uh, kweken, en ik zou ook niet weten wie dat zou moeten zijn, maar zouden ze bij de publieke omroep toch ook een beetje na moeten denken, en dat is niet eens de publieke omroep, maar meer Den Haag, dat daar ook wat uitzonderingen moeten zijn van mensen die je beloont op een, op een andere manier. Ja, ja. Dat, ja, goed, het geld is dan het laatste. Ik, ik ja. heb wel het gevoel dat, dat, dat uh, het jonge volk op dit moment te makkelijk zich laat conformeren aan, aan een strenge bazen. Uh, en dat ze af en toe moeite hebben om buiten die paden te komen. En als ze dat willen, dan nemen ze al een YouTube kanaal en dan zijn ze helemaal eigen baas. Maar dat het heel lastig is om in die weerwaar van, van structuren die er is, om daar nog je weg te kunnen vinden. Deel je dat of zeg je van nou nee, dat, dat, dat, dat heb ik helemaal niet op een aan. staan? Nee, dat denk ik wel. En er zullen de geheid zijn die zich stuk lopen Op de deuren die dicht blijven. Of dat ze het niet voor elkaar krijgen. Kan zonder. Maar aan de andere kant denk ik dat er voor een goed idee... en voor echt talenten dat er altijd ruimte voor is. En dan moet je gewoon door blijven beuken, denk ik dan. Verhoudingsgewijs, over tien jaar 75% publiek... en 25% commercieel nog, of... Ja. Ja, wil aantallen. boter bij de vis. Ja. Eh... 60-40, 60-40, oh, 65-35, okay. 65-35. De Je koopt het steeds minder verder. Ja, ja, ja, ja. Dat, <laughs> de, dat, de, dat denk ik. Je ziet toch dat er, uh, dat er ook... Dat vind, daarom vind ik deze hele coronacrisis... die er nu is ook alweer een mooi... een uh, soort laboratorium. Want je ziet toch dat er heel veel behoefte is... op een gegeven moment dan aan de publieke omroep. En dat ja. mensen toch weer massaal voor die televisie gaan zitten. Dus dat zal ook altijd zo blijven. Als wij willen voorkomen dat het begrip fake news... ook hier uh, uh, grond gaat, uh, gaat pakken... dan zullen we toch ook eigenlijk... een, een, een betrouwbare omroep moeten hebben... waarvan we weten dat, uh, ja. dat het klopt wat er gezegd wordt. Ja. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Zodat je ook een, een, een, een Nederlandse bevolking krijgt die uh, vertrouwen kan hebben ja. in, in dat soort dingen. Onafhankelijkheid dat... en uh, betrouwbaar en, uh, en echt... Nou ja, ik heb niet voor niks ook een nummertje gemaakt van zo'n realityprogramma vorige week. Wat bij de NTR, wat ook allemaal uh, op een manier wordt gemaakt alsof het een talpa-productie is. Ja, ja. Want dat vind ik ook niet bij de publieke omroep passen. Schoenmaker blijft bij je leest. Ja, en uh, dan nog, ik uh, bedoel, ik krijg honderden mailtjes van mensen die, uh, nou honderden valt wel weer mee trouwens. Maar er zijn een aantal mensen die iedere dag uh, opschrijven wat de NRS nu weer voor fake nieuws uh, verspreidt. Want complotdenkers heb je overal. Maar, maar, maar ja, ik denk maar, maar... dat wij onze handen mogen knijpen met uh, hoe de publieke omroep uh, is. En het Het groeten van Ari Slot, die hetzelfde zegt trouwens. Uh, want dus ben je te zelf trouwens ook een soort van detective hè? Met, uh, met je onderzoeken naar. Uh... Ja, och, ik heb ook één keer twee telefoontjes gepleegd voordat ik een kolom ging tikken. Nee, nee, nee, nee, nee, maar dat, dat vond ik. Uh, ik bedoel, het is aan de ene kant klein. Uh, uh, je kan je afvragen waar gaat het over, maar hoe heet het? Tegelijkertijd vind ik wel, als je iets contenteert dat iets niet klopt, dan. Uh, moet je er melding van maken? Dan moet je dat wel melden. Ja. En ik, ik nam dat wel de NTR in die zin kwalijk, want dat ja. is een onberoep, dat is goed. Een met, een, met zijn wettelijke taken. Luister de pels. Uh, luister de pels. Nou Heb ja, je nodig? Dat houd je scherp, houd je wakker. Ja. Een, Eén een. laatste vraag. Luister wel eens radio? Heel, te... heel zelden. Heel zelden? Nee, in, als ik in de auto zit, staat altijd de radio aan. Waarop, waarop, waarop? waarop? Uh, radio 1. Soms in aan. ieder geval, ja. ja, ja. Jurgen, van de, Jurgen van den Berg. Ja, maar ja. Is die is leuk. Die vind ik echt heel fijn in de ochtend. Ja. En. Uh, ik uh, vind Radio Veronica af en toe vind ik heel uh, leuk. S'nachts zit ik nooit in de uh, radio, dus jou hoor <laughs> ik nooit, sorry. <laughs> en, gaan we wat doen. Uh, met het oog op morgen, dat staat heel vaak uh, s'avonds, uh, s'nachts aan okay. als we naar bed gaan. Dus ik ben ja. echt een nieuwsjunk. Ja, ja dan, ik ben nog getraagd met een journalist, dus het gaat ja, in ieder geval over nieuws. Dan, dan krijg je dat, ja. ja. Je weet dat er ook een lofzang is uit Rotterdam, hè, voor jou? Nee, dat weet ik niet. of kan koken. Ja. Nou, dan gaat het niet over mij. Dat okay. weet ik wel. <laughs> Goed. Uh, Angela, dankjewel voor je tijd. Uh, mooi om een keer uh, hier uh, ja, op het hoofdkwartier van het AD uh, te mogen, mogen rondhangen. Ja. Uh, wanneer denk je dat het weer hier vol gaat raken? Nou, ik denk dat het... Uh, er zaten er vandaag al meer mensen dan dat ik had gedacht, eigenlijk, toen ik hierheen kwam. Ja. Ik denk dat we over... Twee maanden, uh, maar echt weer helemaal terug naar normaal. Als ik hier overal stickers zie met één persoon op de trap. Als je weet hoe druk het hier normaal is. dat. dat... kan niet wachten tot we weer normaal gaan Ik doen. denk dat we een vaccin hebben, schat ik in. Ja? ja. Oké, okay, nou dan hopen we dat met z'n allen. Dankjewel voor je tijd. Uh, jij ja, bedankt voor je komst. Tot de volgende gelegenheid. Nou ja, altijd leuk 010. Ja, weet waar je geboren is Zuiders ziekenhuis. Uh -huh. Echt? Ja, jij ook? Nee, nee, nee. Ik ben in Gouda geboren. Ja, okay. Groene hartziekenhuis, <laughs> ziekenhuis. Bleuland zie je. zie je. Dankjewel ja. hè. Rick van Veldhuizen. Hebben dit was een podcast van NPO Radio 2 en Poont.